Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een verpleger van het Willemina ziekenhuis in Assen is opgepakt... omdat er tijdens corona meerdere patiënten zouden zijn overleden door zijn acties. Het gaat om een 30-jarige man die op de corona-afdeling van het ziekenhuis werkte. Je hoort de directeur. Het is intussen een aantal weken geleden dat wij een melding hebben gekregen... van buiten het ziekenhuis over een mogelijke verdenking van strafbare feiten. Uh, we hebben daar direct actie op ondernomen. We hebben de medewerker op non-actief gesteld. We hebben een melding gedaan bij de inspectie en we hebben aangegeven... Heeft gedaan bij de politie. Ja, daarna is de man opgepakt. Het ziekenhuis en het OM willen nog niet zeggen wat hij precies heeft gedaan. Hoeveel mensen er zijn overleden, is nog onduidelijk. Nabestaanden zeggen tegen verschillende media dat er 24 zaken worden onderzocht. Het kabinet wil ruim 20 miljard euro vrijmaken om Groningers die schade hebben door de aardbevingen te compenseren. Dat zeggen verschillende bronnen in Den Haag. Van die miljarden moeten tegelijkertijd ook de reparaties aan bijvoorbeeld huizen worden betaald. Het is een stuk minder dan de Groningers zelf hadden geëist. Die wilden in totaal zo'n 35 tot 40 miljard. En je mag straks misschien niet meer roken op het strand. Het kabinet wil af van de vervuilende peuken overal. En dus hebben ze een plan geschreven vol met ideeën. Eén daarvan is dus een rookverbod op alle stranden. De minister gaat nu met gemeentes praten of die wat zien in die plannen. En meestal, als je, als je een raket uit elkaar ziet spatten in de lucht, dan is dat geen succes. Maar SpaceX is juist hartstikke blij: de Starship, de grootste en krachtigste raket ooit, is gelanceerd. Five, four, Het is 8 meter hoger dan de Domtoren en kan in de toekomst een hoop mensen en spullen vervoeren bijvoorbeeld naar Mars. Maar zover is het nog niet. Dit was nog maar een test. En gelukkig maar, want 4 minuten na de lancering spatte het ding uit elkaar. Dat was te zien op een livestream van SpaceX. Vehicles broken up there ending today's test flight, but still a great load of data for teams to go through without a doubt. Exactly. Het weer vanavond op de meeste plekken droog. Vannacht valt er in het zuiden en midden weer wat regen. Morgen vooral in het midden van het land nattigheid, een graad of 12. Op andere plekken breekt de zon door en dan kan het 18 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland staat precies 100 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Utrecht tussen Maarse en de Leidse Rijntunnel ben je 10 minuten lang onderweg. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen een kwartier vertraging. A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Weidermoor, maar ben je 10 minuten extra kwijt. De A9, na maar tussen Aalsmeer en Haarlem-Zuid, 8 kilometer door een auto met pech. De linkerreis ook eens dicht en dat kost je een kwartier extra. En verderop tussen Akersloot en Meer ook weer een kwartier vertraging op de A9. Dan de N207, Hillegom, Alphen aan de Rijn. Tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen, 4 kilometer. Dat kost je zo'n uh, 10 minuten extra. De N230 bij Utrecht in de richting van Maars, in de richting van de A2. Tussen de A27 en Maarseveen, 3 kilometer. En um, een half uur oponthoud. De N247 Amsterdam richting Horen. Tussen de A10 bij Amsterdam Noord en Broek in Waterland Dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie.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 si yo se llena con otra persona, te miente. Es como ta parunar no sé pero se siente Ik ben matig, die los recortes. Maar als je het wilt volgen, weet dat ik niet. Maar ik ben niet zo idiota. Ik ik En dat ik niet heb. En dat ik niet heb. En dat ik niet heb. En dat ik niet heb. En ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik dat ik dat ik dat ik dat ik dat ik dat ik dat ik dat ik Porque ahora la bendición no te ni quieres volver, ya te suponía, dándole like a la foto mía, tú buscando por fuera la tua mía. diciendo que la monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé que fue, fue, pues que muy tragadito. We'll be I'm a perfect stranger But you still tell me that you need me, baby Why, tell me why, can't you just? Remind me of when we said forever I know exactly what you're doing Oh, when you're saying I need to drop off all my sweaters It's just one of your excuses Baby, why? Tell me Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft voor compensatie van de gaswinningsschade in Groningen... ruim 20 miljard euro over, melden bronnen aan de NOS. Daarvan moet ook herstel van schade en versterking van huizen worden betaald. Groningen had 30 miljard geëist, juist los van schade en versterking. Het Europees Parlement stemt in met plannen om cryptovaluta te reguleren. Het is de eerste keer dat Europa dit regelt voor bijvoorbeeld bitcoin en ethereum... Zo moeten witwassen, oplichting en andere illegale activiteiten worden voorkomen. De verpleegkundige, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een aantal patiënten, blijft nog in ieder geval 14 dagen vastzitten. Hij werkte op een corona-afdeling van het ziekenhuis in Assen. Het weer, vanavond is het droog, maar vannacht gaat het weer regenen. E.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 My, my. Red. Line. I pick it up like the call. Hey. I'm a car. I'ma hit it, I'ma leave it the Black sun, Hustle. I got it just ain't close enough to get it. No on. slow. Drive it, clean it, lights so bleed it, spend the last though in your pocket.